Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Zeker zes mensen zijn omgekomen nadat een boot met migranten was omgeslagen voor de Griekse kust. Tientallen anderen worden nog vermist. De Griekse kustwacht zegt dat 57 mensen zijn gered. Het ongeluk gebeurde acht kilometer van het eiland Paros. Volgens overlevenden waren er ongeveer 80 mensen aan boord van het zeilschip voordat het kap zeiste. Het is het derde ongeluk met een migrantenboot in drie dagen in de Griekse wateren. Verschillende Europese landen hebben de afgelopen 24 uur een recordaantal coronabesmettingen geregistreerd. In Italië werden ruim 50.000 nieuwe besmettingen gemeld, zo'n 6.000 meer dan gisteren. En in Frankrijk werden ruim 94.000 besmettingen gemeld, het hoogste aantal sinds de start van de pandemie. En ook in het Verenigd Koninkrijk blijft het aantal maar stijgen, daar werden ruim 122.000 positieve tests gemeld. In Nederland zijn de afgelopen dag ruim 12.500 nieuwe positieve tests gemeld, dat zijn er ruim 800 minder dan gisteren. Een onbekende dader heeft een Molotov-cocktail naar het Russische consulaat in de west-Oekraïnse stad Lviv gegooid. Niemand raakte gewond. en Volgens de Oekraïnse politie is het gebouw ook niet beschadigd geraakt. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een terroristische daad. Het incident komt op een moment van hoogoplopende spanningen tussen de buurlanden. Volgens Oekraïnse en Amerikaanse inlichtingendiensten is Rusland van plan om Oekraïne op korte termijn binnen te vallen. Maar het Kremlin ontkent dat. De top 2000 gaat weer van start vanuit beeld en geluid in Hilversum. Wegens de coronamaatregelen ook dit jaar zonder publiek. Voor de volgers van de top 2000 is het geen verrassing dat Queen terug is op 1 met Bohemian Rhapsody. En Danny Vera naar de tweede plaats heeft verdreven. Verrassend is de nummer 3, Proco Harum met A Wider Shade of Pale. Veel mensen hebben op dat nummer gestemd omdat dat het lieveningslied was van Peter e. de Vries. Het weer, de temperaturen variëren van min 5 in Groningen tot plus 3 in het zuiden. Kan vannacht en morgen glad zijn in het noorden en midden van het land. In het zuiden blijft het boven nul, maar kan er wel wat sneeuw vallen. Dit was het n Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu. De nacht. My mind. I celebrated glory, but that was not to be. In the twist of separation, you exiled it singing. You'll be right and understand. Tijd van het jaar met CFN. CFFM. City sidewalks. This is sidewalks. Christmas children laughing people passing Me treasures Hear the snow crunch, see the kids bunch. This is sad big sea Weet dat we elkaar niet meer zullen vinden? Weet je dat we elkaar niet meer zullen dat besos son niet vamos a dejar No es paz follecena, yo sé que lo mismo, entonces dámela ya, mamá déjanos de cuento que esto no es casualidad. Donde, don, tú lo hicimos piscina y en la escalera, en la cama y en la playa. Maar baby, bijna in ligo, ben, ben, kom, miro Te lo te lo haré, hasta el amanecer Y mañana despertamos y lo hacemos otra vez Zeg me wat ik moet doen, het maakt niet uit waar of hoe Zeg me waar ik moet gaan, één ocht nodig heb ik maar tamare, tamare. Te lo haré, te lo en todos te lo haré, te lo haré A broken heart, I can fix it. One, two, three,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 So... Bestuur jullie allemaal fijne dagen en een volgende dag.